Wij komen er slecht vanaf ja, bij de openzet. We moeten toch eens een, een gesprek met deze ja. voorzitter gaan hebben. Goed, die loten die moeten getrokken worden en er zijn een heleboel mooie hoofdprijzen. Dus dat is best wel interessant voor degenen die allemaal meegedaan hebben. Um, nog een klein stukje politiek erbij...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 Ik denk ook niet dat het afgedrukt gaat worden, het wordt digitaal verspreid. Maar dat is, ja. maar het is, het is wel uh, uh, frappant, want als je naar de vorige verkiezingspartijprogramma gaat kijken, dan zie je een opzomming van wat wij allemaal willen. Uh, we willen dit, dat en dat, zus en zo. En dat zijn, uh, er waren toen twaalf kantjes. Ehm... Uh,